De blik in ons geheugen, de blik in onze creativiteit. De an anatom-patholoog ziet het heel makkelijk. Hij neemt zijn mes, hij neemt zijn uh, ander materiaal instrumentarium, Hij snijdt het open. Hij herkent alle uh, vezels en alle um, brei die er zit. Uh, voor ons... Er zijn er andere wegen. Persoonlijk hou ik het meest van de, de metaforen. Dat wil zeggen dat je je baseert op een zekere gelijkenis. van wat zich afspeelt in onze hersenen. Maar je houdt je dus niet bezig met uh, uh, uh, landproblemen. Je houdt je niet bezig met uh, of de waarheid wel waar in het geding is. Het gaat om een beeld dat je van de hersenen, in je eigen hersenen, formuleert. Um, soms kan het een spiegelbeeld zijn in bepaalde opzichten. De is het natuurlijk een absoluut uh, vlakkig, uh, nauwelijks te zaken doen beeld voor de echte uh, inzichtelijke kennis. Um, heel interessant is bijvoorbeeld het Dat kennen we allemaal, onze hersenen, als een uh, spiegelpaleis. Um, ik dacht dat um, Joost Niemero dat ook in zijn uh, roman, een wraak, zo, het uh, heeft gedaan. In het algemeen is het een te makkelijke metafoor? Ik zou liever ook het hele lensenstelsel van onze hersenen als uh, beeld willen nemen dan alleen de uh, spiegelpaleis. Het lensenstelsel heeft het voordeel dat je daarin uh, kunt bijstellen. Het is niet een verregaande uh, weerspiegeling van een enkel beeld dat zich in uh, meervoud toont. Het is een beeld wat uh, zich zowel uh, uh, qua tijd als qua plaats, als qua formaat voortdurend aanpast. Stel je eens voor, je al. Uh, in literatuur, waar we het uh, minder over zouden hebben. In literatuur uh, is dat een door schrijvers veel toegepast principe, wat, wat eigenlijk zelden expliciet gemaakt wordt. Uh, uh, Joesenaars, de uh, uh, elfige uh, speelt met het idee. Het is een uh, roman die op een bepaalde leeswijze. bijna letterlijk een, een soort wetenschappelijk instrumentarium uh, toont, zoals uh, eerder aangeduid. Daar is het de typische uh, Renaissance um, ontwikkeling die plotseling via, het, uh, via de uh, um, een microscoop natuurlijk uh, zo'n enorme vrucht heeft genomen. Ik dacht dat zij voortdurend ook met die dingen bezig is. Het is tegelijkertijd een uh, metafoor als uh, lensstelsel of zo onze hersenen. Hmm. Zo, althans, kun je die roman lezen. Um, als we het hele idee van het lensstelsel uh, uh, even loslaten, terwijl we het tegelijkertijd uit ons achterhoofd houden, um, zijn we op een weg geraakt waar je... Zij ik wil gaan onderzoeken wat voor metaforen meer mogelijk zijn. Um, een heel makkelijk en heel interessant uitgangspunt is het doek Francis Yates, uh, Geheugenkunst. Het is kortlinks vertaald door, uh, prachtig vertaald overigens door uh, de totaal onderschatte in Nederland dichter Jacob Groot. Hij heeft een... Um, van Jeet, een boek van Jeet, wat hij al 30 jaar in zijn achterzak heeft, eindelijk vertaald in uitgaven overigens, die je nauwelijks meer achterzak kunt stoppen. Um, kunt dus dat uitgangspunt. Um, het is natuurlijk eigenlijk 20, 30 dertig jaar te laat vertaald. Het is een um, te laat uh, bijdrage aan de Nederlandse uh, discussie. Je kunt inderdaad geen... Uh, het boek gaan of uh, voorbeelden of uh, plaatjes uit het uh, boek worden gebruikt. Eerst daagsnacht in uh, Galerie en een tentoonstelling van een kunstenaar waarin kunstenaars geloof ik, ik, ik ben de naam even kwijt, waarin ook het hele geheugensysteem weer uh, verklaart en uh, verder uitgewerkt wordt. Wat mij altijd in het boek uh, bij het boek ook fascineerde. De laatste tijd was dus het feit dat het uh, kennelijk uh, men zo gebakken zat aan de toevallige, uh, misschien niet toevallige, maar de voorbeelden die jeets uh, in het boek gebruikte over uh, het instrumentarium voor de heugkunst. <laughs> zodat uh, wat wonderlijk was, men steeds terugkwam op Shakespeare, men ook steeds uh, terugkwam op Bruno en op Vlad en alle anderen. Kortom dat men uh, steken bleef in een uh, geheugenkunst die zich uh, vasthield aan het, het theater van die uh, 16e en 15e eeuw. Um, het is een prachtig beeld, maar langzamerhand... Um, Zien we mij dat eigenlijk niet? Ik denk dat het ook te maken heeft met het boek wat we waarschijnlijk allemaal ook gelezen hebben: Gödel, uh, Escherbach van Douglas, uh, Douglas Hofstetter. Um, ook een boek wat in zekere zin een vergelijkbaar is met dat van Yates, alleen die natuurlijk veel in zekere zin specialistischer lijkt te zijn. Ondanks de, uh, de interesse die hij voortdurend, of de terugschakeling voortdurend via Gödel Escher, en Bach, zodat ook buitenstaanders zoals ik, uh, dat boek met zeker plezier kunnen lezen. Uh, wat mij dan opvalt in relatie met uh, uh, Jeets, is natuurlijk het feit dat hier de, de, de computer-input, uh, de, de, de regels daarvoor, de logica daarvan worden gebruikt. Uh, samengevat zou je het boek van uh, Hamstetter natuurlijk een soort... Uh, een regelgeving voor een artificiële intelligentie kunnen noemen misschien. Ik weet niet wat er precies aan deugt en wat er precies uh, nogal uh, vaakwereldig in het boek is... ...maar voor een buitenstaander lees je het als ja, Ik Men kan zich voorstellen dat niet alleen uh, overigens artificiële intelligentie zo zou moeten of kunnen werken... ...maar dat ons eigen brein ook zo werkt. Uh, dat geeft een enorme uitbreiding aan de gedachten die natuurlijk bij jeet staan. Het uh, maakt ook uh, alles bij elkaar wat, wat, wat, uh, wat zeggen, moderner, wat uh, hedendaagse. Ik heb kort geleden, uh, naar aanleiding van een tentoonstelling in Groningen, uh, de, de, de, What Wonderful World, een niet helemaal imaginaire videoclip gemaakt, waarover ik in de kathadagers een tekst ook heb geschreven, die zich uh, hier ontwint, uh, deze bezighoudt. De totaalstelling daar is een uh, totaalstelling van uh, videoclips... zoals die uh, over het algemeen uh, via MTV worden uitgezonden. Uh, mens gaat dat in de moderne kunstwereld als een uh, interessant artistiek onderwerp. Ik zelf overigens ook. Ik geloof. Uh, maak zelf uh, video's en uh, ik zie heel vaak bijvoorbeeld uh, videokunst... Dat, dat, dat mij eigenlijk heel weinig doet. Videoclips is een snel... Dat boodschap die ik in het algemeen heel goed begrijp en waar ik ook af en toe wat plezier aan beleef en ik heb in aanleiding van niet een, een videoclip gemaakt. Is hij imaginair, is hij reëel, dat mag de kijker of dat mag de luisteraar beantwoorden. Waar ik eigenlijk terug heb gegeven op uh, um, Hofstetter. Um, het is een videoclip die zijn oorsprong vindt in een droom van een vriend van mij. Het is zo'n uh, boze droom bij de dromen droomt over een droom in een droom. Het is eigenlijk het verhaal van de slang die zich uh, in zijn eigen staart weet. Hoe vaak hebben we dat, heb dat overigens. Niet dat we een. een slang. Dat we, zelf, dat we van een slang dromen die zich in de staart weet en soms uh, zelfs uh, op die manier helemaal verdween. Um, ik zelf uh, heb in die film als wij geprobeerd om die Santoro niet alleen als een slang die zichzelf bijt uh, te laten verdwenen. maar hem zelf te laten we wijnen terwijl hij zichzelf um, in zichzelf zich verslikt um, de videoclip um, houdt zich bezig met twee aspecten, die moet ik even vermelden. Enerzijds dus de slang die zich in de eigen staat en anderzijds met het uh, idee dat de videoclip ook als hij getoond wordt zichzelf als het ware ombrengt uh, um, um, het is het gegeven van de Escher uit uh, een aantal, of het grootste deel van de van Ryan Escher, de werkelijkheid terugwenkt tot uh, ringen van Nebius of anderszins tot uh, mathematische beelden die uh, onmogelijke lus uh, die eigenlijk niet bestaan, behalve in hun beeld zelf en waarvan we natuurlijk niet weten of ze in de werkelijkheid ook kunnen bestaan, of dat het alleen gedachten constructies zijn zoals we uh, die kennen uh, Ik wilde dus in die clip een uh, overtuigend beeld geven van hoe de menselijke geest ons als in de mentale gevangenis uh, gevangen houdt. En dat het misschien mogelijk is. Uh, met die consequenties van de paradox iets te doen. Um, die clip even gemaakt en eenmaal gedaan. Uh, bracht mij uh, toch op het spoor. Uh, dat ik dacht: van. hoe komt het dat uh, een dergelijk gebruik van uh, uh, geestelijke. Uh, beelden uh, niet vaker in de kunst te zien is, maar ook anders. En met die gedachte eigenlijk zat ik zo zoveel door wat woeste terug te bladeren, terug te lezen, dat ik ineens opmerkte dat uh, misschien is het vandaag de dag niet meer gebeurt, maar dat ergens in het uh, begin van de vorige eeuw dus um, een veld was schrijven dat met veel um, vooruitzicht um, heeft uh, gedaan. Thank <laughs> you. zoekt toch naar de tijd, is uh, zonder dat dat misschien altijd expliciet zijn, ook een uh, geheugenkunst. In hoeverre dat die Proest in relatie staat met Jeets uh, en met Hofstad weet ik niet precies. Ik denk dat het een derde weg is. Bij Proest vinden we meer eigenlijk uh, een soort Piaget-achtige uh, toepassing. Ik bedoel daarmee. Piaget, al Piaget, de Zwitserse franse filosoof-psycholoog, die uh, zijn leven lang zich bezig heeft gehouden met de kinderpsychologie, en meen uh, ik ook uh, hoe onze begrippen ontstaan, hoe een kind zich uh, intellectuele vaardigheden eigenmaakt en andere vaardigheden eigenmaakt. Toen um, een hele probleemstelling gelegd naast uh, um, de probleemstellingen van de moderne uh, wetenschappers die zich houden, bezighouden met um, artificiële intelligentie. Ik weet niet wat en in hoeverre verschillen zijn, in hoeverre ze hebben dan hebben. in hoeverre hij uh, die dingen die zij doen serieus neemt. Als hij voorstelt wat Piaget heeft gedaan, als hij voorstelt wat... Um, de moderne mensen een artificiële intelligentie aan de hoofdstad er doen. En als je dan Proest als derde ernaast legt, zie je iets heel opvallends. Het ene Proest bezighoudt met, de, laten we zeggen, met een kindertijd. Dat is het beeld van hem natuurlijk, hij gaat veel verder. Maar in zijn opvatting zou je inderdaad bijna kunnen zeggen dat uh, uh, de idee van de kindertijd blijft, zelfs als je ouder wordt. Anderzijds heb je dan met Proest ook een soort merkwaardig uh, genoeg in een... Uh, ...mechanische, artificiële uh, opstelling ten opzichte van de werkelijkheid. Onmiddellijk al, uh, natuurlijk, we, we hoeven niet aan de Madeleines te denken, maar we hoeven niet aan denken, want dat zou ik vanavond juist willen vermijden. De Madeleines zijn natuurlijk het cliché van uh, Overbroest: dat hij zich uh, met de reuk en met de geur en met de. tast. Als we een wegbaan terug naar de, naar de jeugd. Proef zelf begint ze hele uivig met, uh, met, uh, met zijn uh, in slaap, al niet in slaap vallen in een, in een slaapkamer. En daar ongelooflijk opgewonden gewonnen uh, door mechanische uh, media bij Proest lezen. Dat het natuurlijk gaat om de toverlantaarn die ze zich herinneren, dat die zijn moeder uh, met een beeld liet zien. Dat die met andere uh, daar altijd niet in slaap viel. En het is heel aardig om te zien dat we bijna in een soort, als je dat verplaatst ons dat eind, dat we bijna een uh, moderne tiener bezig zien Met een computertje en de, en de monitor die hem uh, nog steeds achtervolgt. Uh, dit beeld um, vasthoudend, komt dus niet alleen bij het kleine monitortje terecht, maar zien hoe Proost voortdurend zich uh, vragen stelt hoe je de ene uh, ervaring. Je kunt formuleren in al andere programma programmatische uh, uh, instructies. Iemand die slaapt, spant in een cirkel de data-uur om zich heen, De jaar jaren en werelden. Als hij wakker wordt, oriënteert hij zich initiatief daarop. Hij leest er in een seconde uit af op welk punt van de aarde bevindt, hoeveel tijd het tot aan zijn ontwerp versteken is. Maar deze indelingen kunnen elkaar ook kruisen en overlappen. Als tegen de ochtend, naar dit tijdje wakker is geweest en wat heeft hij gelezen, de slaap overmand, in een andere houding dan waarin hij gewoon slaapt, dan hoeft hij slechts zijn armen op te heffen om de zon stil te laten staan of terug te zetten. En in de eerste minuut van zijn waken, zal hij geen weet meer hebben van tijd of uur en denken dat hij zich zojuist te slaap heeft gelegd. Maar wanneer hij er nog afwijkender en minder gewone houding in slaapt, bijvoorbeeld na het eten, zit het in een buimstoel, dan zal de verwarring van de uit hun baan geslingerde beelden nog voorkomender zijn. De magische stoel draagt hem razendsnel door de tijd en ruimte. En op het moment dat hij zijn oogleden opslaat, denkt hij dat hij maanden geleden nog in een hele andere omgeving is gaan slapen. Maar het was genoeg dat in mijn eigen bed mijn slaap diep was en mijn geest volledig ontspande. Dan niet deze situatie van de omgeving waar ik was ingeslapen varen. En als ik midden in de nacht wakker werd, wist ik volstrekt niet waar ik me vond. Het eerste ogenblik wist ik zelf niet wie ik was. Ik had slechts een primitief en vaag besef van mijn bestaan, zoals een dier dat moet voelen. Ik was er nog hopelozer aan toe dan een behouden mens. Maar dan kwam er niet alleen. Nog niet aan de plaats waar ik me bevond, maar in enkele andere waar ik gewond had en waar ik had kunnen zijn. Altijd waar van bovenaf de hulp om mij uit het niets omhoog te trekken waar ik alleen niet uit had kunnen komen. In een seconde liep ik één van beschaving en uit vage beelden van petroleumlampen en hemden met lage borden kreeg ik zijn oorspronkelijke trekken geleidelijk aan die vorm. Zo'n stuk tekst met een enkele leesroute erin. Um, er zijn honderd manieren waarop je kunt lezen, interpretatie mogelijkheden. Er is natuurlijk bij Proust, het interessant voor ons is om na te gaan wat bij Proust de geestelijke instelling was. Om zo'n tekst zo te formuleren zoals hij geformuleerd is. Um, wie deze tekst nu leest, nadat hij net een, een dag lang achter de computer heeft gezeten, zou bijna in een wat onduidelijke situatie gelijk aan die van Proest, half slaaf en half um, wakker zijn. We kunnen denken dat we hier uh, iets lezen over een computer die al die niet geïnstalleerd wordt door uh, diskettes en door programma's. Die uitgezet is, aangezet is. Die zich uh, niet weet uh, waar je zich bevindt, behalve als de programma's hem dat Kortom, de ik is een, een, een zich van zichzelf loskomende uh, figuur, van zichzelf loskomende meter voor, die als het ware door de geschreven geïnstalleerd en geprogrammeerd moet worden op een manier die heel erg meedoet denken aan programmatische zaken zoals die bij de computer gedaan worden. Volgende citaat: dat was het begin van Compree, dit is het begin van In de schaduw van de Boeide meisjes, 3. Het was toen net een dag geleden dat ik aan zee de vrije stortmeisjes meisjes voorbij had zien trekken. Ik informeerde aan hen bij verschillende hotelgasten die verder elk jaar in de bootweg kwamen. Ze konden me niet inrichten. Water verklaarde een foto me nog niet. Wie zou er in hen? maar wel al uitgegroeid boven de leeftijd waarop je zo volkomen verandert nu nog die kostelijke, vormloze door en door kinderlijke hoop kleine meisjes hebben herkend die je een paar jaar geleden in Oekraïne op het zand kon zien zitten rondom een tent een soort vaag-witte waarin je een paar ogen dat meer schitterde dan de andere een ondeugend gezicht, een blond hoofd misschien even had onderscheiden. ...om zo de DNA weer kwijt te zijn en met elkaar te verwarren in die wazige, melkachtige nevelvlekkers. Vraagstelling van Proefst, altijd weer nieuwsgierig naar uh, wat er te zien is. Wat er in het verleden te doen was, hoe het verleden te reconstrueren. Maar ook de eigen uh, incompetentie in de, in de informatie te, uh, aan te vullen vragen die voor de Afrikanen intelligentie het ook van wezenlijk belang zijn. En de manier waarop hier geformuleerd is, hem van een, dacht ik, in de algemene opinie een soort eind 19e-eeuwse, 20, 20, -20 e decadent schrijven, de decadent schrijven. Eigenlijk maken tot een uiterst rationele, sterk op de technologische ontwikkelingen betrokken schrijven. deel een van de schaduw van de bloemende meesters. Omdat daar ze het duidelijk ook uh, altijd bij die hele cliché van een uh, van uh, dit programma en uh, de tekst van zo'n programma, uh, de sketten van deze en van dat, ook uh, waar al geëmaniseerd wordt. Terwijl ik deze woorden was naar mijn zenuwstelsel, een wonder zware de kennis van het nieuws, dat mij een groot geluk in deel was gevallen. Maar mijn ziel, dat te zeggen, ikzelf en daarmee degene die het voorval aanging, wist nog van niets. Het geluk, het geluk dat je beurtte, was iets waarin ik voortdurende gedacht, iets louter geestelijks. Het was, zoals Leonardo van der Schilken zei, cosa mentale. Een blad papier bedekt met lettertekens is iets dat door het denken niet dadelijk geassimileerd wordt. Toch, zodra ik de brief uit had, dacht ik eraan, werd hij het onderwerp van mijn dromen werd hij op zijn beurt een koos aan en ik hield er zoveel van dat ik hem ander vijf minuten overlos en kuste. Toen werd ik me mij van mijn geluk bewust. Kijk, zoiets lees ik dus alsof het een soort science fiction is. Ik zie dat uh, een, een, een, een, een intelligentie, een, een, een, hoe heet het? een, een, een intelligentie met een geheugen uitgeheus, die voortdurend bezig is zichzelf op de wereld te veroveren, uh, steeds... ...beter de dingen leert kennen, het steeds nieuwe programma's binnenkrijgt, ...ook zichzelf steeds uh, verder ontwikkelt... ...en op die manier uh, grip krijgt op de werkelijkheid. En uh, zoals hij hier met die uh, brief uh, en met de cause mentale bezig is... Uh, ...steeds opnieuw lezend, zich steeds opnieuw daarmee in een um, vreugde brengend. De formulering is alsof het allemaal een, uh, een computer gaat... ...die maximaal tot een uh, uh, levend iets wordt. En, uh, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de schilder Elstier... Als die introduceert, een derde deel van de inschrijving van de bloemende meisjes. Weinig moeite om hier in Monet te herkennen, maar toch op een, op een, een interpretatie die natuurlijk helemaal anders is dan uh, iedere andere interpretatie van Monet, zoals die juist niet uh, literatuur bekend is. Uh, Proest zit met het probleem. Proest uh, de computer, nou, de officiële computer zit met het probleem dat hij kennelijk... Uh, De, de vier elementen uh, zich mee bezighoudt. En via Elstier geeft hij daarvan enkele schitterende voorbeelden. Het was bijvoorbeeld een soortgelijke metafoor... ...in een schilderij van de haven van Kakujui... ...dat hij pas een paar dagen geleden had vertooid... ...en dat ik lang bleef bekijken... Waarop Elstier het brein van de toeschouwer instelde... ...door het stadje alleen in termen van water... ...en de zee alleen in termen van land af te beelden. Of het een stuk van de haven van was, dat door de huizen werd verbogen, verborgen, of een dok. Of misschien de zee zelf. Dat bij het land binnen, zoals dat voortdurend gebeurde in het land van Baalbek. Er stond aan de andere kant van de land Er staken aan de andere kant van de land om de stad is gebouwd boven de daken. Op de manier van schoorstenen of klokkenmasten. masten uit, die van de schepen, waar ze bij hoorden iets steeds lekker te maken. Iets dat aan land stond. Indruk, die versterkt werd door andere boten, gemeerd langs de pier, maar in dicht dichterijen dat de mannen er van het ene dek naar het andere met elkaar praten, zonder dat je een afscheiding of de steep water er tussen zien komen. en die vis vloot, daardoor veel minder bij de zee leek te horen dan bijvoorbeeld de kerken van Quebec die in de verte, aan alle kanten omgeven door water omdat je ze zonder hun stad zag, in een verstuiving van de zon en golven uit de zee leek op te hezen. Geblazen van albast of van schuim en, omsloten door de gordel van een vleekleurige regenboog, een onwezenlijk, mystiek tafereel vormde. Op de voorgrond van het zand hadden schilderijen je ogen zo weten te wennen dat ze geen vaste grens, geen absolute scheidslijn herkenden tussen aarde en oceaan. Maar in die bootjes in zee liepen ze wel in de golven als over het zand, dat, nat, of het water was, de romp die spiegelde. De zee zelf kwam niet gelijkmatig aan, worden. ...maar volgde de gele geleen van de zandbank, die de perspectief nog scherper inkerfde... ...zodat een schip in de Pollenzee, hadden verscholen achter de buitenste vesting nu van de marimelurf... dwars door de stad leek te varen. Vrouwen die tussen de rotsen naar genade zochten, leken zich, omringd als het ware door water. En nadat het verzongend stuk strand achter de cirkelvormige barrière van de rotsen. daar waar het aan weerskant en dichtst bij de kust was, op gelijk niveau met de zee kwam. in een onderzeese grot te bevinden. waarboven scheepjes en golven deden. Een open, maar afgeschermde grot. te midden van het als door een wonder op zee, op zee werkende water gaf het hele schilderij dat idee van een haven waar de zeeland in waarschaaft. Het land als zeegebied is, en de bevolking amfibisch, Allemaal overheerst de kracht van het element zee. Ik zei nu, uh, we mogen ook natuurlijk aan Cézanne denken. Misschien zou het bij dit fragment nog meer aan Cézanne, omdat Cézanne in zijn praktijk eigenlijk iets dergelijks uh, uh, probeert, dat we zeggen de verschillende elementen, in één bepaalde uh, toonzetting te brengen, uh, de visuele toonzetting en de uh, virtuale toonzetting, die toch een beeld kan oproepen van de verschillende interpretatie van de elementen die we hebben. Overigens geeft dit fragment ook precies aan wat ik nu eigenlijk uh, bedoel met, de hele, met deze hele interpretatie van uh, uh, Proust. Uh, maar te zeggen, de normale lezing van dit fragment betekent natuurlijk niet anders dan dat we hier iets wat op een, een eigenwijze u, u, u, verklaring krijgen van het erven van, van Munir, eventueel van Cézanne. Drijven de boel echt om en zien we in de ik figuur van Proest juist die artificiële intelligentie, die computer die hij aan het ontwerpen is, de programma's voor de computer die hij aan het maken is. Dan zien we als het ware de wetenschapper die uh, uh, zijn machine inricht, omtrent het verschil tussen. Uh, aarde en tussen de zee en de soms uh, moeilijke uh, scheidingen daartussen. Hij geeft een aantal voorbeelden van waar de paradox uh, tussen land en aarde het uh, mogelijk maakt dat die twee precies in elkaar omgaan of elkaar wederzijds als het ware vertegenwoordigen. Ik zie dat in zo een, van de vele, dat een, een van de vele programmatische inputs die uh, Proest in uh, zijn computer doet, um, je zou bijna alle elementen van Poes op deze manier kunnen lezen. En dat heb ik uh, ook bijna helemaal gedaan. En het, het geeft het heel, uh, heel groot genoegen. Neem bijvoorbeeld alleen ook dit, de, de Dimonden die met uh, Swan uh, uiteindelijk gaat houden. Ik bedoel, enerzijds zoals wij het tot nu toe gebruikelijk hebben gelezen, is dat natuurlijk een soort. Um, een lachertje, de grote swan die zich helemaal uh, aanpast aan de, de, de domme, uh, de domme uh, manier van denken, de domme manier van doen, de uiterst uh, eenvoudige manier van uitdrukken van Odette. Die ergert je bij de normale lezen van Poes en Noxeren aan hoe hij zoveel aandacht aan haar besteedt. Is dat nou alleen maar om die zwan omhoog te halen of die zwan toch ook een beetje op zijn niveau te brengen? Waarom doet hij dit? draaien we de boel om en zien we dat ik figuur in de proest als waar die artificiële intelligentie is, dan komt dat beeld onmiddellijk helder over. Hij is hier bezig de domheid in, in, in, in, in, in de computer aan te brengen. Artificiële intelligentie is natuurlijk niet alleen over uh, slimheid. Juist de domheid moet in zo'n uh, brein ook ondergebracht worden. Juist de manier waarop we alle verdurend fout kunnen gaan in ons denken, de manier waarop de paradoxen niet meer werken, de manier waarop. De een de ander niet zo staat. En het lijkt wel alsof hij ook dit gebruikt om uh, die voorbeelden in te voeren in zijn computer. En ik moet zeggen, het, uh, op die manier lezen is een, uh, een genoegen wat, uh, uh, wat een extra lezing van het hele leven van tot een uh, tot iets bijzonders maakt. wat ik hier dus weer zou je bijna kunnen zeggen dat uh, uh, bij Poest eigenlijk geen sprake is van een, een roman. Ik weet niet ook of uh, hij zelf dat zo genoemd heeft. Ik weet ook niet of dat... Maar ik dacht dat men dat algemeen als een roman zag. Um, ik zou, in mijn lezing zou je dus een heel ander beeld uh, zien krijgen. Het, het, het is meer een um, leerboek uh, in de traditie van de geheugenkunst, in de traditie van Hofstetter. En in die zin eh, lijken er ook allemaal hele merkwaardige paradoxale toestanden natuurlijk in zo'n eh, reeks eh, vertellingen te zitten. Vertellingen, inderdaad, misschien in de traditie van de duizenden een nacht. En eh, inderdaad, hoe komen een figuur bij Proust eh, tot leven? In zekere zin is er smaken van uh, wat we ook kennen uit uh, de encyclopedische uh, wereld. Een holistisch systeem waar alles, alles met elkaar interfereert en met elkaar te maken heeft. Waar alles in, in beeld gebracht moet worden. Waar uiteindelijk die geheugenkunst ook een, uit die soort gekomen. Dat komt misschien hetzelfde. Alles moet in beeld gebracht worden. Jaloersie, liefde. Uh, tederheid. Men kan gemenselijke emotie, gemenselijk uh, gevoel bedenken dat niet door hem in beeld gebracht wil worden. En wij worden uh, niet alleen door onze sterbeelden natuurlijk uh, bepaald. Maar ook de, de menselijke gevoelens die, die in beelden, beelden, weer in verband staan met de sterrenbeelden. Zoals de sterrenbeelden weer in verband staan met de kosmische uh, relatiesystemen. Zoals de kosmische relatiesystemen weer in verband staan met ons uh, hele dag en nacht. En zoals de dag en nacht weer in verband staat met ons uh, slapen en ons waken en ons werken en ons luieren. Ik denk dat dat natuurlijk ook een heel belangrijk aspect van proest is. Het is de tijd in een heel... Uh, Bewust uh, beschermde uh, formulering te vinden. Het is overigens uh, merkwaardig, ik althans heb dat nog niet gezien, hoe uh, dat proost eigenlijk uh, voorbij gaat aan een uh, schilder als Zuha. We weten dat Zuha de schild is geweest van het post impressionisme, die gebruik maakte van uh, ongemengde kleuren die hij puntgewijs op de schilderij aanbracht, en die pas in ons oog uh, tot één uh, bepaalde samenkomen. Um, op een of andere manier heeft hij mij altijd geïntegreerd hoe die uh, stippentheorie of die puntentheorie van uh, Serra in zekere zin in verband zou moeten kunnen staan met de pixels van uh, onze moderne uh, elektronische media. Het is natuurlijk een metafoor, maar die vergelijking uh, ontbleek dacht ik uh, op het niveau van Proes, omdat hij soms um, Niet in uh, die termen nog denkt, maar in termen die toch niet te maken hebben met het oude uh, geheugensysteem, zoals we dat bij Jeet zo vaak zien tegengekomen. Uh, we weten allemaal of we zien vaak, we hebben vaak gezien hoe Camelos Theater het embleem is geworden voor uh, de geheugenkunst. Uh, alle plekken in dat theater van, waarvoor uh, het Theater Olimpico van... Uh, uh, Palladio, heel vaak uh, uh, model te hebben gestaan of een van de voorbeelden is geweest. We weten allemaal hoe dat theater met de afgelopen uh, zitplaatsen, met het uh, theater zelf, voor Jeets en voor anderen, bijvoorbeeld is geweest, hoe ze het geheugen, systeem uh, onder konden brengen. Um, met Jéz speelt inderdaad het Camillo theater, een hoofdrol. Uh, Prost heeft laat ik zeggen, van, uh, dat theater natuurlijk ook voortdurend verwerkt, zijn bezoeken aan de theaters zijn daarvan ook een heel, heel interessant voorbeeld. Maar hij heeft die hele missing link tussen uh, laat ik zeggen, de 16e, 15e eeuwse uh, ontwikkeling en de 20e eeuwse ontwikkeling ingevuld. Bovendien heeft hij met een soort uh, science fiction-achtig uh, inzicht ook een aantal ontwikkelingen uh, binnengebracht die nog later zullen komen. Uh, zijn teksten, zijn dan ook beelden die zich... Zowel bezighouden met uh, alle voorbeelden die we vinden bij uh, het oude geheugen theater. Zijn teksten zijn vol van voorbeelden die 17e, 18e en 19e eeuwse uh, metaforen daarvoor gebruikten. Maar, en bovendien, dat maakt ze interessant, ook eigen tijd uh, uit zijn tijd. natuurlijk uh, de, de, de, de hele nieuwe verlichting, het hele nieuwe uh, de ontwikkeling van de wetenschappen, Maar bovendien heel. Intuïtief ook ontwikkelingen van onze tijd. De computer als beeld is zo duidelijk aanwezig. De pixel is dus afwezig en dat zou een eigen en apart verhaal daarvoor vergen. Het mogen duidelijk zijn dat Proest dus in de oude traditie stond, maar tegelijkertijd aan het geheugen een heel nieuwe actuele aspect heeft willen geven. Heel merkwaardig, want in onze eeuw dachten we dat het geheugen langzamerhand verloren uh, was, niet meer nodig was omdat uh, alle instrumentalia ons van die taak zouden verlossen. Langzaam misschien mede dankzij de ontwikkeling van de artificiële intelligentie dan dacht ik van die opvatting weer af en is het juist een... Uh, kan het weer heel belangrijk zijn om dat hele aspect uh, ook nader te bezien. Het is duidelijk dat het er niet meer hoeft, alleen volgens de patronen zoals Yates ze ons aangeeft. Maar dat de uh, gesuggereerde vormingen van het geheugen, zoals die bij Proest. Uh, te zien zijn. Eigenlijk ook niets te doen hebben met het occulte principes van weken. Waarvan alle dingen, waarbij alle dingen geleid worden tot hun vermeende oorzaken. En waarvan de beelden wanneer ze in het geheugen zijn gevindt, geacht worden de ongeschikte beeld te organiseren. Ik geloof dat we bij eh, Poest meer hebben over het onthullen van een nieuwe visie. Het onthullen van een nieuwe.. Formuliering formulering daarvoor, voor het inprenten van de oorzaak. En ik hoop dan ook dat ze van mezelf dat dit niet uh, een, tot een uh, geïsoleerde lezing van Proest zal blijven, maar dat uit deze lezing van Proest toch een, uh, laten we zeggen, een nieuwe hoofdstuk aan dit uh, boek uh, toegevoegd kan worden. vindt vind het in een droom? Het is zo'n boze droom waarbij de droom droomt over een droom in een droom. Het verhaal van een slang die zich in zijn eigen staart beet. Nou, ik zelf besef hoe Archai zo'n angstzone is. Hoeveel hebben niet het benauwde beeld gezien van de slang die zich in zijn staart beet. En te slot zo zover gaat dat hij in zichzelf verdwijnt. Alleen, en dat vond mij het meest, het was in de droom geen slang geweest die mensen in zijn eigen staart beet. Ik was ervan overtuigd dat ik het zelf was geweest die zich in zichzelf richtte te De paradox van deze droom wordt in de clips door Vittorio Santoro belichaamd. Hij is door en mijn hoofd wil spelen, keken en bekekenen, zodat zijn ik en zijn masker niet van elkaar te onderscheiden zijn. In de ingewikkelde, maar uiteindelijk uiterst eenvoudige gelaagdheid van de film, Zie zien een, een strikte toepassing van het zogeheten zenuwperspectief. Een vorm van illusionisme die het nu diende de kijker te doen herkennen dat wat hij als beweging liet zien eigenlijk stilstand is. Maar die het tevens toe doet alle rollen uiteindelijk met elkaar samen te laten vallen. De videoclip in deze Dormers uitgangspunt probeert een filmische uitdrukking te vinden voor deze onmogelijke figuur. Een eclipse van de eigen identiteit in zichzelf. Meer nog... Van het filmen in het gefilmde, van het dromen in het getoonde, van het bevattende in het bevatten, van het zien in het geziene, En mogelijk omgekeerd. Om zo dat we de gevoel op te roepen dat een dergelijke waanvoorstelling bij ons teweeg brengt. Als het paradoxale product van de menselijke geest, dat als een grote geestelijk belang is achterlaat. Als het ongelukkige die menen zichzelf met de eigen mond verslonden te hebben. Een clip die dit beeld overtuigend wil uitdrukken, geweld die van achteraf, als het rode draad uitgespannen, als een illustratie van hoe de menselijke geest ons als in een mentale gevangenis in de dwang houdt, zal de vervangende consequenties van de paradoxen die uitdrukking zijn van onze angsten voor een autistische ervaring moeten tonen. Een clip, kortom, die begint waarin een Damour de gevangenisfilm van Jean Genet uit 1950 eindigt. In een pension d'amour wordt in 20 minuten door middel van een woordloze opeenvolging van scènes een beeld gegeven van een dergelijke ervaring. Een bewaker observeert door het keekgat de in zelfbeveligende activiteiten betrokken de gevangenen. Imagineer identificeert de keker zich als snel met de bewaker en plaatst zich dus direct weer buiten de activiteiten. Nu is er dus een onderscheid tussen kijken en bekekenen, tussen het ene en het andere ik. Maar, door het paradoxale karakter van de eclips, lijkt hij in eerste en laatste instantie iedereen met elkaar samen te vallen. Vittorio Sotoro gaat gekleed zoals hij tien jaar geleden gekleed ging. Zijn jeugd op Sicilië, Syracuse. Syracuse. Onder een vuil wit plastic, wat afhangend, jack, draagt hij een strak op zijn lichaam sluitend zwart spijkerbroek en een t-shirt. Om zijn nek een zwart blok, zwart onder de pols in het ijzer beslagen leerpolsband. En in een lus afhangende band over zijn heupen, slordige open gimpen. Tegelijkertijd die echter ieder ander Vittorio die hij zich maar heugen kan. De Vittorio die in de printen te van Escher was verdiept. De Vittorio op de gedreide toonstelling van saint De Vittorio die met Arno en Robert een met de hand ingekleurde foto liet maken bij een oude fotograaf in Cairo. Maar hij is ook het evenbeeld van Achilles, die neerlaag leidt tegen de schildpad En hij is de filosoof Zeno, die samenvalt met de regisseur van de clip. Wanneer Santoro zich dit alles eenmaal realiseert, krijgt hij het te kwaad, overmeesterd als hij is door deze reeks paradoxen. Maar, als een ecstatische ervaring krijgt hij heel snel vat op de situatie. Hij doorziet hoe de videoclip niet alleen een beeld van zijn eigen topologische gestalte geeft, maar hij ook werkelijk niet samenvalt. Voor één enkel ogenblik is hij één met de ruimtelijke omgeving. Terug in de benauwdheid van zijn droom, doorziet hij nu precies een situatie. Psychologische, mathematische en logische paradoxen houden hem in hun houtgreep. Maar tegelijkertijd lijkt hij zich ervan te kunnen ontdoen. Hij buigt zich over zijn verleden, over zijn alter ego's. Over de onmogelijke figuur van de Mubiusring. Hij is niet slechts opgenomen in het universum van onmogelijke lussen, hij is dat onontwaardbare kluwe zelf. Hoe krijgt een meubilisering architectonische gestalte? Dat is misschien de belangrijkste vraag die in deze film beantwoord moet worden. In de architectuur van de geest, de ruimtelijke vormgeving, productiescherm, videoclip en hoeveel in één mogelijke gestalte samenvallen. Hoe stel je dat in godsnaam voor? Een zwevende architectonische paradox? Een videoclip als een sterrenbeeld aan de sterren heen. Ergens ingepast in de dierriem, nog nadat een bepaalde bij precies. Zoals de Griekse filosoof Zeno aan de hand van Achilles en een schildpad al op bewezen, loopt de onoverbrugbaarheid van iedere willekeurige afstand ten slotte uit op een bewegingloosheid. De verhalen hier is een illustratie van deze paradoxale herinnering. Het scenario dat herinnert aan een van Kafka's korte verhalen, is gesitueerd aan een cyclopisch met land gebouwde muur. Sartorio meent dat er plotseling enkele gaten in dit bouw zou vallen de raadslachtige sfeer die deze gaat creëren en is grote verbazing als hij zichzelf aan de andere kant van de muur terugvindt de psychologische verwarring die hij in de confrontatie met de dubbelgang gaat. Wie is die figuur? Wat is het voor een muur? Hij verbaast zich over de merkwaardige constructie van de muur de schrik als hij zich dan plotseling opgenomen weet in een heel ander beeld in het beeld van de heen van Möbius Het beeld van de Möbiusing is hier niet langer als abstracte voorstelling gegeven de architectuur waarbinnen hij zich nu bevindt is een ruimtelijke uitwerking ervan. Het is een als een videoclip ingericht museum. Een in de ruimte zevende architectuur van onmogelijke dimensies, die samenvalt met een loop van de clips. Dezelfde film waarin hij de hoofdrol speelt. Hij is kijken en bekeken het tegelijk. De toeschouwer bij zijn eigen jeugd in Syracuse, die door middel van het cycloonachtige oog van de structuur van de clip wordt opgeroepen. Een schip in de haven, gebouwen uit verschillende eeuwen. Van het paradijs, die bekend staan aan hun bijzondere akoestische eigenschappen, met rondzingende stemmen. Hoog daarboven ziet hij zichzelf zitten, bij zijn moeder, die op haar beurt vanuit een raam uit haar huis op hem kijkt en hem daarna een videoclip van zijn eigen jeugd ziet kijken. Hij beseft, als in een print van Escher, dat zijn verleden in zijn toekomst verzekerd is. Victorio San Poyo, in contemplatie over zijn eigen spiegelbeeld, een plotseling opstekende sterwind doet zijn haar verwijen. Hij greep naar zijn broekzak. We zien hem zorgvuldig met beide handen zijn haar gladkammen. Hij doet alle haar van plaats veranderen. Op dat ene haartje na dat op zijn kruin ondergeworpen blijft. En dan valt het beeld plotseling stil. Plotseling verstart zijn toor. Hij wordt bijna als een maan naar standbeeld. Precies naar Maar een mag die niet verdrinkt, maar hij zich verheft en langzaam omhoog de hemel binnen zweeft. Steeds kleiner. Wat hij verdwijnt in het niets, om even later weer te verschijnen in dat ene lichtje dat steeds helderder wordt. Zo vindt hij zijn plaats onder de sterren, tot hij het slotte door een jaloze zon geëclipseerd wordt. Precies, simpel. Bon. Als uh, uh, kunstkritiek is wat ik in mijn uh, uh, beroepshalve ben daarmee geconfronteerd was, is het feit dat je beschouwd wordt als een passieve consument van uh, um, allerlei uitingen van kunst en cultuur. Ik heb het altijd allemaal een uh, passieve opvatting gevonden, ook van de kant van degene die dat me even weet of mij daar ook uh, bezig hield omdat ik eigenlijk altijd al van de overtuiging ben dat ook een, uh, een zeker consumeren van kunst, om het maar zo heel uit te drukken, uh, alleen maar zin heeft als je daarbij uh, jezelf heel actief overstaalt. Um, met nogal wat consequenties natuurlijk voor de hele um, um, ervaring van die kunst. Ja. Een van die uh, dingen die daar samen is dat je dus uh, voldoende op je kweef moet zijn om niet te vervallen in... Uh, oude, al niet afstands interpretaties van de zaken waarmee je bezig houdt. Het heeft geen zin om voor de 36e maal uh, na te voeren hoe Godard de Western uh, ervaart. Ik uh, zelf heb daar zeker plezier bij, maar het is natuurlijk interessant om Bijvoorbeeld een film als een zich op zijn hele uh, uh, homoerotiek te onderzoeken en dan zien dat, dat het hele landschap in, uh, in Arizona waar hij zich bezighoudt of in andere plekken van Amerika hoe hij dat in dienst stelt van een, een bijzonder erotisch geladen sfeer zonder dat je dat uh, als uh, kijker of als uh, consument uh, in de gaten heeft. Hetzelfde geldt voor eigenlijk alle vormen van kunst. Het, alles, alleen maar daarmee om jezelf uh, wat levendig uh, wat, wat, wat, uh, te houden en niet te vervallen in uh, zo'n passieve ervaring van al die, die uh, dingen. Wat natuurlijk in onze maatschappij uh, eigenlijk niet helemaal gericht is. Ik bedoel, ik neem niemand uh, nog zo serieus die zich met kunst en cultuur bezighoudt. Uh, we hoeven er niet te spreken over de hele georganiseerde kunstmafia die overal uh, actief is. Maar er zijn heel weinig, heel, heel weinig uh, interessante interpretaties. Een van die interpretaties die ik uh, vanmiddag uh, zou willen noemen is die uh, een soort artificiële inzicht op uh, Marcel proest. Ik kwam door naar aanleiding van een uh, videoclip en videotekst die ik maakte voor uh, een Groninger tentoonstelling. Uh, It's a wonderful world. Daar hadden we het idee om de beste videoclips van de laatste tien jaar te tonen in, uh, in, in, in, in samenhang met een tentoonstelling um, die dan de videoclips laten zien. En dat zal gebeuren in vijf door uh, hoogst moderne uh, Architecten ontwikkelden kleine paviljoentjes, zodat iedere videoclip of de videoclips een hele eigen sfeer kregen. Ik heb mijn tekst en mijn videoclip als het ware daaraan eh, niet zo aangepast, als we een stap vooruit willen zijn. door een uh, film te maken en te beschrijven, uh, die zowel uh, de film als uh, film zelf in het oog neemt. als ook de architectuur die daar omheen uh, zich bevindt. Ik baseerde mij erop. Uh, op uh, het bekende boek van Hofstetter en Gürtel, Escher en Bach niet omdat het nou zo'n uh, ik noodzakelijk daar niet dat het een goede manier, omdat het uh, van heel langzamerhand uh, interessant werd om uh, dat hele artificiële intelligentie die daarin uh, verwerkt zit waarom dan ook niet om uh, vandaag eens een pleidooi te houden voor een ...uitdagende interpretatie van uh, allerlei kunstwerken, allerlei zaken. Die met, met het doel om vanuit die interpretieve mogelijkheden... Toch, ...en wat ik dan maar uh, met een mooi van word, creativiteit uh, te komen... ...die uh, ons afbrengt enigszins van het uh, consumisme van moderne cultuur... ...en ieder van ons tot uh, zijn eigen kunstenaar kan maken. Oh, my God.